Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In bijna alle gemeenten is een voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend. Alleen in Amsterdam en Hoorn worden nog stemmen geteld. Die gemeenten hopen in de loop van de dag een uitslag te hebben. Tot nu toe hebben lokale partijen verreweg de meeste zetels behaald. Ze krijgen bij elkaar bijna 3400 van de ruim 8500 zetels... Kiezers stemmen vooral lokaal omdat ze vinden dat die partijen beter weten wat er in de gemeente gebeurt. Het CDA kreeg tot nu toe meer dan 1100 zetels. De VVD in GroenLinks, PvdA ruim 1000. NSC heeft deze verkiezingen geen zetels behaald. De partij deed mee in Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven en Zoetermeer... maar kreeg in die gemeente niet genoeg stemmen... Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 kwam NSC onder leiding van Pieter Omtzigt met 20 zetels in de Tweede Kamer. Twee jaar later verdween de partij volledig. De Amerikaanse president Trump dreigt het grootste gasveld ter wereld aan te vallen. Hij zegt dat Israël geen nieuwe aanvallen zal uitvoeren op het Iraanse South Pars gasveld, maar waarschuwt dat de VS het gasveld zal vernietigen als Iran opnieuw Qatar aanvalt. South Pars is de belangrijkste bron van gas voor Iran. Ter vergelding van een Israëlische aanval op het gasveld gisteren... viel Iran een industrieel gascomplex in Qatar aan. Qatar reageerde woedend en eiste dat een Iraanse militaire diplomaat het land verlaat. Twaalf Arabische en Islamitische landen roepen Iran op om onmiddellijk te stoppen met aanvallen... In een gezamenlijke verklaring worden de aanvallen veroordeeld... en zeggen de buitenlandministers dat Iran zich moet houden aan het internationaal recht. Het weer helder bij een graad of 2. Verder vandaag zonnig en droog en maximaal 17 graden. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Tot You think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give me another good example. You see that jet in a ring suit? That nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far, gonna have problems. Offenders hey, of the dollar eagle said what you doing man in so hard will take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 Soul and nothing, we of love and go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I can't. Zfm 106.9 fm